Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De problemen bij de Belastingdienst zijn nog steeds niet opgelost. De cultuur op de werkvloer zorgt ervoor dat misstanden niet worden gemeld. En fouten lastig kunnen worden hersteld, blijkt uit nieuw onderzoek. Volgens verslaggever Ron Vrees is het voor veel Kamerleden frustrerend dat het na de toeslagenaffaire nog steeds niet goed zit bij de Belastingdienst. Voor veel Kamerleden is dit toch het bewijs dat het na alles wat er gebeurd is nog steeds niet goed zit bij de Belastingdienst. Vooral met de cultuur daar, die geeft Kamerleden niet bepaald het vertrouwen dat het wel goed komt met de problemen. En dit verhoogt ook de druk op de politiek om de Belastingdienst niet langer verantwoordelijk te houden voor de afhandeling van die toeslagenaffaire, wat nu nog steeds wel het geval is. Vanavond gaat het in de Tweede Kamer over de traagheid waarmee gedupeerden van de toeslagenaffaire worden terugbetaald. In België is vandaag de rechtszaak gestart over een fatale ontgroening van een student. Eind 2018 kwam de 20-jarige student Sanda Dia van de Universiteit van Leuven om het leven tijdens een uit de hand gelopen ontgroening. Sanda en zijn twee medestudenten moeten hier een gat graven. En dat gat wordt gevuld met koud water. Daar moeten ze vervolgens urenlang in zitten terwijl ze urine en vissaus te drinken krijgen. En uiteindelijk moeten ze zelfs een levende goudvis doorslikken. Volgens een arts is deze actie de student fataal geworden. Alle 18 leden van de studentenvereniging moeten volgend jaar voor de rechter komen. En een ouder echtpaar in Rotterdam zag op de regionale omroep dat buitenlandse studenten nauwelijks aan een kamer kunnen komen... En besloot er daarom gewoon eentje zelf in huis te nemen. Sinds kort woont er een Argentijnse student bij Ton en Anja. Ik zag uh, een volwassen man tussen uh, twee stapelbedjes staan. En dat vond ik toch wel heel treurig. En we hadden zoiets van, nou als je moet studeren en dit zijn je omstandigheden. En ook Ton vindt de komst van een student helemaal niet vervelend. Hier is het altijd een vrouwenhuishouder geweest. We hebben twee dochters, die zijn de deur uit. Er zijn ons zelfs de ze kat als een uh, poes. Oh. <lacht> ja. Ik vind het wel leuk om er weer een man bij te hebben. Met weer alleen in het zuiden vanavond nog wat regen. Morgen zon en wolken in de ochtend kans op een buitje. Dan 14 graden dan. FM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files zijn opgelost, maar een ongeluk veroorzaakt nog veel vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Het staat er vast tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is ruim een half uur.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 Welkom bij CFM Jazz, tweede uur samenstelling presentatie Alco B. En uh, ja, we gaan weer een, een aantal leuke songs laten horen. En we begonnen natuurlijk met een heel vrolijk nummertje van Herb Albert, uh, Taste of Honey. En uh, dat komt van een uh, uh, CD, Whipped Cream and Other Delights. En ja, volgens mij gebruikt de NPO regelmatig muziek van deze uh, trompetist. Herb Albert. Uh, wat mag je verwachten in dit uur? Nou, we hebben muziek uit China. Van wat Chinese jazzmuzikanten. We hebben Rhoda Scott. We hebben Til Brunner. We hebben Rogier van Otterloo. We hebben uh, John Zorn. Uh, Mark Johnson. Ch uh, Julia Fordham, uh, Shelley Manne. Drummer is dat volgens mij. Amy Winehouse, Dave Krushen. Nou, hele mooie muziek en we gaan rustig verder met deze muziek. En dan kom ik uit bij trompetist en zanger Til Brunner... en de legendarische toetsenist piano pianist Bob James, en die ontmoeten elkaar in september 2019 in de al even beroemde La Fabrique studio in Saint-Rémy-de-Provence, ja, vlakbij Marseille. En daar hebben ze gewerkt aan een projectje On Vacations en hebben daar allemaal muziek bij elkaar gebracht van bestemmingen waar je naartoe zou willen. En ik heb toch een nummertje uitgezocht wat ik kende nog van Neil Diamond, September Morn. is Til Brunner. Ik, als ik tijd heb, zou ik ook nog iets van Theo Kroeker uh, draaien in het uh, restaurant van het uur. Uh, ik had al gezegd, China is een beetje de rode draad door dit programma. En dan heb ik klaargezet een, een bassist die ook zingt. En dat is die dubbelrol van die Coco Zou. En hier staat hij als Zou Kei, dat is de bassist. Uh, luister naar Magic Love. Ja, die Shanghai periode moet je toch voorstellen van uh, die die, die daar in Shanghai, uh, die muziek op uh, de piano en de bas en uh, noem het allemaal maar op, die sfeer, daar komt hij. <mully> 一去期無蹤你<音> 當你 优优独播剧场 en al deze muziek komt allemaal van een cd Shanghai Jazz uit 2005 komt het volgens mij. zou K. Op de bas en aan de zang. Uh, je kent haar allemaal nog wel. Het is een organiste en haar naam is Rhoda Scott. Blote voeten op de pedalen en uh, daar gaat ze aan. De Slag Die heeft allerlei mooie muziek op de plaat gezet. O, onder andere een cd uit 2020. Move in Blues. En daarop staat het mooie nummer Don Don Vie. Rhoda Scott. Scott op de Hammond b 3 en Thomas Derouneau op de drums. Dat Ja, tweemansformatie. Mooie muziek, leuk om te horen. Rhoda Scott, dans ma vie. Uh, wat ik heb klaargezet, dat is, zijn de, dat is iets van uh, Rogier van Otterlo. Maar je herkent meteen de fluwelen toon van Ferdinand Povel. Dat is uh, een, uh, ja, zijn helder, breed geplaatste noten klinken rustig en de diepgang... maar ook lichtheid en swing. Uh, Povo uh, wordt wereldwijd altijd bewonderd om zijn perfecte aanpak van het jazz uh, Van oorsprong Harlemse saxofonist en uh, heeft ooit de Boy Edgar Prijs gewonnen. De, docent geweest aan diverse conservatoria. En uh, op de CD Tin Pan Alley, een CD van uh, Rogier van Otterloo, staat een mooi nummer: My Foolish Heart. En dat is in 1978 opgenomen. En uh, ja, die, die, die is een beetje eigenlijk weggeraakt. Maar het is eigenlijk een hele prachtige plaat. Zeer, zeer, zeer de moeite waard. Tin, pen, Ellie van uh, Rogier van Otlo. Allemaal hele grote nummers. Eens even kijken of ik hem zo gauw kan vinden. Maar Fool Heart Staat hij. Komt hij. Met Ferdinand Bovenop. Zeggen zoek hier OP uh, Tin Pen Ali van Rogier uh, van Otelo nog eens op en beluister hem eens helemaal, want het is echt uh, fantastisch wat daarop gezet is in 1978. Dus zeer zeer zeer de moeite waard. Uh, dan kom ik bij een Britse zangeres. Rumor heet ze. Ze had ooit een fantastisch debuut in 2010. Is een beetje in de vergetelheid geraakt. 2016 ging ze een, uh, uh, wilde een, een muziek van Burt Becker en Al David opnemen. En dat is natuurlijk een hele mooie cd geworden. This girl is in love. Uh, ja, er staan natuurlijk hele bekende dingen op en, maar ik heb iets uitgevoerd wat minder bekend is en wat mooi, mooi is one less bell to answer en dat is eigenlijk een hit geweest van de fifth dimension luister naar Rumor stem rumor lijkt een beetje op de stem van Karen Carpenter, zou ik zeggen. Uh, dit was haar cd'tje This Girl Is In Love. Muziek van Burt Beckerack en Al David. En, uh, ik had al gezegd, de rode draad is uh, Chinese muziek. Chinees. Uh, een link naar China in ieder geval. En dan kom je bij een instrument wat heel veel in China gebruikt wordt. En dat is de pipa, een soort Chinese luid. En John Soren heeft ooit wat filmmuziek gecomponeerd... een bekende man uit de jazz. En de muziek bij de film The Port of Last Resort... gaat over uh, die, uh, Joodse vluchtelingen in Shanghai. <coughs> Sorry. En uh, ja, de, dat is, is filmmuziek. Uh, the film works 8... Uh, een CD uit 1997. En daar staat twee keer het nummer Ruan op. De ene keer wordt gespeeld door Min Xiao Ven op de Pipa. En de andere keer wordt gespeeld door Mark Ribbett. Ik luist, laat eerst de Pipa horen. Oh. jouw fan die op de pipa speelt. Die las ik in een Amerikaans jazz tijdschrift... dat ze bezig was American standards... op de plaat te gaan zetten. En dat doet ze dan ook op de pipa. Een bijzonder instrument met een bijzondere klank. En uh, ja, de gitaar werd gespeeld door Mark Ribbett... een bekende gitarist en uh, een iemand die dus heel veel muziek gespeeld heeft... met volgens mij ook allerlei bekende popmensen. En uh, uh, daar is een cd van uitgekomen. Uh, de, uh, even kijken hoe die heet. Ceramic Dog. En daar staat een nummer op. Alleen al de titel van het nummer is fascinerend. Bertha de Cool. Die laat ik even horen. Bertha de Cool, Mark Ribbett. Als ik hem zo gauw zie. Mark Ribbon. Hier heb ik hem. duurt even wat langer. Moet opgestart. <middels> Over Mark Ribbett, Ceramic Dog... van de cd Hope... Een cd 2021... Hoewel volgens mij ook wel eens gelezen... wat hij wat ouder was, maar goed. Uh, Mark Ribbett was dat bekend gitarist. Doet dat trouwens ook een beetje... aan George Benson denken, als ik het zo beluister. Leuk, leuk, leuk. Uh, tijd voor een... Uh, tijd voor een zangeres... om er weer eens uh, doorheen te gooien. Even kijken wat ik uh, zag. Uh, oh ja, ik vond dit nog in mijn kast... Dat, truc, dat is van Dusty Springfield. Niet echt de jazz, maar op het einde zit toch wel iets leuks. zangeres. Een hele goede, heeft nog een poosje in Nederland gewoond, dacht ik in Utrecht. Op het einde van haar leven is nog volgens mij niet zo heel oud geworden. Uh, overleden borstkanker, als ik me goed herinner. Eén van mijn favoriete zangeressen. Uh, Queen of soul. White soul, moet ik er dan wel bij zeggen natuurlijk. Uh, ja, vanmiddag in de, de, de krocht. Uh, helemaal uitverkocht, uh, uh, Edwin Rutte en uh, ja dat is natuurlijk wel leuk voor de jazz in Zandvoort dat helemaal uitverkocht is. Dus als je geen kaartje hebt kan je er niet meer naartoe als je, je niet aangemeld hebt. Maar je hebt volgende maand heb je weer een kans want op 7 november uh, is het de beurt aan. Ik moet even het programma erbij pakken. 7 november Jasper Staps. Quartet. En die speelt muziek van ook niet de eerste, beste Dave Brubeck en Paul Desmond. Dus als je vandaag gemist hebt, dan kan je altijd 7 november nog zorgen dat je een kaartje krijgt voor jazz in Zandvoort. En trouwens, de twaalfde van de twaalfde, Koorbakker en V. Klaassen. Nou, dan die mag je helemaal niet missen, natuurlijk. Dus uh, ja. Veel plezier voor de mensen die wel er naartoe gaan. En uh, ik zou zeggen, als je, gebruik je tijd om voor de volgende sessie met Jasper Staps op 7 november wel een kaartje te bemachtigen. Uh, dan gaan we verder met de muziek. Eens even kijken wat ik dan draai. Dan heb ik een band Oto to. Klinkt mooi. Mooie muziek van de, de Deense band uh, O To Toe. En uh, ja, dat is een beetje neo-soul... met elementen van sophisticated jazz. en uh, Het klinkt mooi. Het is echt muziek voor een uh, lekkere party, zou ik bijna zeggen. Uh, ...zeer de moeite waard. Uh, ja, we lopen tegen het einde van het tweede uur... ...en het laatste uur... ...en er is een cd-box uitgebracht van Amy Winehouse... ...met drie cd's van uh, bij de Amy Winehouse bij de BBC. En daarvan staat er... Een, ...en een van die nummers staat erop... Uh, uh, ...even kijken hoe dat ook alweer heet... ...dat nummer van, dat nummer van Amy Winehouse. Don't Go Stranger. Uh, Amy at the BBC... En dus even kijken welke box, de cd, dat is. Disc 1 van de drie. En dat laat ik even horen, want dat is samen met Paul Weller. En dat was ooit bij een uh, tv-optreden bij uh, Joe Holland. Uh, luister en geniet Amy Winehouse. Please sit back and enjoy. Don't get strangers. above would when you need someone to love Don't go to strangers My darling, come to me Ja, mooie klanken van Amy Winehouse en Paul Weller. En uh, ja, voor de echte liefhebber mag deze box natuurlijk niet missen. Amy at the BBC. Drie uh, schijven zitten erin, dacht ik, uit mijn hoofd. Uh, dan gaan we even naar, even naar de laatste. Dat is Dave Crushen. En uh, die speelt vaak samen Lee Rittenhauer. En die heeft ooit een CD uitgebracht. De orchestral album. En dat is allemaal filmuziek. En dat is wat hij gecomponeerd heeft. Dave Grushen is ook een heel bekende uh, uh, ja, uh, componist van soundtracks. En dit is uh, Three Days of the Condor. Ik heb geluisterd naar ZFM Jazz, samenstelling, presentatie, Auko Beuving. En we hebben van alles gedaan. We hebben wat aandacht geschonken aan Chinese jazzmuziek uit de, Shanghai, de stad Shanghai. En ja, wat nieuws, wat oud. De pipa heb ik laten horen. En ja, op dingen ben ik toch niet aan toegekomen. Oh ja, er waren ook wat telefoontjes van mensen die zeiden... hé, hey, dat is nou jammer, op de tv kunnen we ZFM Jazz niet meer ontvangen. We horen een heel ander programma tijdens de tv van ZFM. Dus dat zal ik opnemen met de technische dienst. Kijken of daar iets in te veranderen valt. En ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Geniet van het mooie weer nog eventjes. Het, uh, en uh, ik zou zeggen, tot een volgende keer. En eens kijken wie de volgende keer hier zit. Moet ik even op de lijst kijken. Volgende week.